Antwoorden voor de tuchtkamer. Het Poolse Hoge Rechtshof heeft geoordeeld dat de Kamer niet voldoet aan de Europese eisen voor onafhankelijke rechtspraak. Dat was in december. Toch werkt de Kamer gewoon door. Minister van Volksgezondheid Blokhuis waarschuwt voor fantasieverhalen over vaccinaties. Dat doet hij naar aanleiding van een melding van het RIVM... bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... vanwege een advertentie over kinkhoest. Het RIVM noemt die oproep aan vrouwen om zich niet te laten vaccineren... tegen kinkhoest bij hun ongeboren kind misleidend en commercieel. De advertentie van Miss Natural Lifestyle belooft vrouwen... die zich niet laten inenten online een blender... En Groot-Brittannië heeft door een computerfout 75.000 veroordelingen van buitenlandse criminelen niet doorgegeven aan hun land van herkomst in Europa. En toen de fout na jaren aan het licht kwam, werd hij geheim gehouden uit angst voor imagoverlies, schrijft de Britse krant The Guardian. Doordat de landen in Europa niet op de hoogte waren gebracht, konden ook zware criminelen naar hun eigen land terugreizen zonder dat men daar op de hoogte was. Het probleem is bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid bekend.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 Goedemiddag luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1368. Mijn naam is Benno Feugere, uw gast hier voor de komende twee uur in dit new muziekprogramma. Want daar doen we het allemaal voor. Um, we gaan beginnen met uh, nieuwe werken. Sacrament van Byron Metcalf en Jennifer Grace. Daar beginnen we mee. Dan komt Gary Var met An Angel on Earth. En dat is een wel bijzonder album. Uh, ze zijn natuurlijk allemaal bijzonder, maar hier zit een, een verhaal achter. Uh, hij heeft het uh, opgedragen aan een zusje, die uh, is overleden. En uh, dat, ja, dat is ook allemaal terug te vinden op, uh, op internet natuurlijk. Of tenminste, nou ik kreeg er een, een, een schrijver bij, begeleid een begeleidend schrijver bij bij dit album. Dus zodoende weet ik dat dat dan. Ik weet niet of het trouwens op internet terug te vinden is. Um, daar gaan we naar luisteren. En dan komen er nog 13 andere werkjes uh, aan te pas. Allemaal nog werkjes uit uh, 2019. Ik ga daar lekker voor zitten. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist. En kan je dit programma uh, non-stop achter elkaar doorluisteren. Veel luisterplezier!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 Artist on Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavilla.com.